Zeer de moeite waard. Het, uh, ik ben blij dat jullie. Uh... Dus blijven zitten na de pauze. Uh, ik ben blij dat je. En, en er is uh, ook tussendoor soep van uh, Martine Corona. Martine Corona. Die staat daar uh, bij de nooduitgang. En. Uh, nou, Yvonne, wat is er uh, vandaag allemaal. Uh? Ik ben Diana Ozon. Dit is Yvonne van Doorn-Mousset. En zij leidt nu uh, het uh, programma. Ik heet in... nu tegen. In Arnhem heet ik Yvonne Mousset van Doorn. In dat Arnhem is het andersom. Daar gaan we voort en ook doen. Dat vind ik ook wel heel feministisch. Ja. Yvonne van Doorn. Moes het. Ja, ik was ja. gisteren vrijdag in Arnhem... waar de Johnny werd voor de vijfde keer werd uitgereikt. Dus neem me niet kwalijk. Ik ben er nog hees van. Maar ik hoop toch dat ik te verstaan ben. En ja, ik heb dit t-shirt aangetrokken. Dat had ik niet aan op de flight. The flight in Lowlands Paradise. Dat was in 66 en 67. En daar was ik bij. bij, beide keren was ik erbij. En waarom? Omdat Johnny optrad daar. En de eerste keer, de 67, trad, Jules deel erop. En ik dacht, euh, nou ja, Hans Verhagen natuurlijk, Johnny, Simon. En de tweede keer traden de twee dichters op. En dat waren Simon Vinken nog en Hans Verhagen. Ik. Ja, het was een hele bijzondere avond. Ik weet niet of ik van Patrick alles mag verklappen, wat ik heb meegemaakt daar. Maar het was druk. Het was natuurlijk een van de eerste keren dat er flights waren, behalve dat we in Amsterdam ook nog high in the rij hadden gehad. Maar ja, dat was een soort van... Ja, in de rij was het inderdaad, Johnny trad daar ook weer op natuurlijk en heel veel mensen, heel een leuke avond. Maar toen ik aankwam was het 11 uur en toen was het alweer bijna afgelopen, het duurde maar tot 12 uur. En dat was natuurlijk met de flight niet zo. Ik, uh, ja, ik kan nog heel veel meer vertellen, maar ik geloof dat ik dan alles verklap. Ja, Jimi Hendrix was er ook in 68, was er niet, dat was het allerergste. Uh, die zou komen en iedereen, nou, Jules was helemaal speciaal uit Rotterdam gereisd om Jimi Hendrix te zien. Die had toen zelf ook nog een Jimi Hendrix kapsel, hè? Uh, nou ja, het leek wel een beetje op Jimi Hendrix Toen. Later is hij natuurlijk helemaal een strak kapsel gekregen en toen wou hij helemaal niets meer met hippies te maken hebben. He? Heb was hij een... punk? Was? was hij toen niet een beetje punk? Ja, dat was avant punk. Avant Nee, van de punk. Ja, vroeg punk, dus ik zeg van de punk. Okay. Uh, punk was het toen nog helemaal niet natuurlijk. De punk is ontstaan hey, door... Hey punk, die beweging. where are you going with that flower in your hair? Wat zeg je? Dat was vroeger. I go to San Francisco. Er is toch wel iemand die zo oud is dat hij het lied verder af kan maken? Uh, ja, ik, ja, ja, ik kon het wel, maar ik ga niet zingen met stennis heen. Dan zo zou ik het zeker hebben gedaan natuurlijk. Nou, Jimmy Hendrix kwam dus niet, Diana. Heerlijk. Jij was niet, je was nog te jong. Ja, nee, gelukkig nee, nee, nee, voor ik, jou. Ik dat nog niet. Ik stond, ik stond nog te wally taxen bij de radio met zwiepend haar. Thuis Waar bij mijn ze? ouders. Ik stond te wally taxen met de haar zwiepend. stond ik gitaar te spelen met de Beatles mee op de radio thuis. Oké. op blote voeten naast de poppenwagen. Ja. Oké, okay, nou oké. Okay. Ja, interessant zeg. Ja. Anyway, nu is Patrick hier... Patrick Bakkenes, hij, ja, hij, hij is eigenlijk historicus. En hij onderzoekt de 60s momenteel. Hij heeft ook een boek geschreven dat heet. Uh, wacht even, ik ben de naam kwijt. Flight to Lowlands. Nee, nee, nee, nee, dat was later Kantelaars van de 60s. Dat was zijn eerste boek. Ook een heel bijzonder interessant boek. En nu heeft hij geschreven: Van Flight naar Lowlands. En hij wordt vergezeld door Robert van Gemert, en dat was een van de oprichters van de Flights. En die, Patrick, gaat hem interviewen. En ik geloof dat uh, Robert van Gemert, die was natuurlijk ook de eerste, hij, deed, hij organiseerde de anti-Vietnam-protesten. -Viet, en uh, wat deed hij nog meer? Nou, ja, hij is heel, heel erg bekend. In die tijd was hij zeer bekend ook. En nog, en ik ben heel blij dat Robert van Geemert met Patrick Meesendis hier komt om je alles over te vertellen. Applaus voor deze fantastische mensen. Even kijken. Nee, die ze... Ja, dank je wel. Ja, dankjewel, uh, Yvonne en Diana voor, uh, voor de introductie. Um, Inderdaad, uh, dit boek heb ik geschreven, Van Flight naar Lowlands... ...de geschiedenis van Nederlands eerste popfestivals. Nou, als je mensen vraagt naar popfestivals, dan uh, hebben ze het uh, over Kralingen bijvoorbeeld. Nou, dat was in 1970. We hebben het hier over 1967, dus dat is nog wel even een stuk vroeger. Uh, de eerste Flight to Lowlands Paradise was in 1967 namelijk en de tweede in 1968... Um, en dit boek behandelt dus eigenlijk die ontstaansgeschiedenis. Maar het gaat over meer, want het gaat ook over de jongere cultuur in Utrecht en daarbuiten. Het gaat over de opkomst eigenlijk van de hippies, zou je kunnen zeggen. Wat natuurlijk uh, enorm verweven ook is met uh, het ontstaan van het fenomeen popfestival. Um, um, en ja, dat fenomeen popfestival, dat is natuurlijk niet hier in Nederland ontstaan. Uh, dat komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Waar eind 1965 het allereerste popfestival plaatsvindt, en dat heet het TRIPS-festival. En de naam zegt het al, het werd georganiseerd met name door van LSD-doordrenkte underground figuren, vandaar de naam TRIPS-festival. En dat is dus eigenlijk ja, waar het fenomeen popfestival vandaan komt. Maar op een gegeven moment steekt het de Atlantische Oceaan over, komt het in Engeland terecht, komt het in Nederland terecht. En uh, ja, daar ga ik het over hebben met uh, Rob van Gemert. Zoals uh, Yvonne al aangaf uh, tijdens de introductie, uh, Rob die was niet uh, alleen actief bij het organiseren van uh, de eerste popfestivals, maar die deed ook nog heel veel andere dingen. Dus um, uh, het verhaal zal niet alleen over de popfestivals gaan, maar ook over... Wat daar allemaal omheen gebeurde. Um, laten we beginnen bij het begin, Rob. Um, jij bent, uh, <laughs> lijkt me een go goede start. Um, jij bent geboren en opgegroeid in Den Haag. Um, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk eind jaren 50, begin jaren 60. Um, was jij in je tienerjaren een nozem, een brommerrijdende nozem? Uh, nee. Ik zal proberen iets duidelijker te praten, zodat u mij allen kun, kan verstaan, want het geluid is niet altijd best. Ik ben inderdaad wel geboren in Den Haag, maar vooraf dat ik daar iets over vertel, wil ik u graag welkom heten in Hippieland van 1967-68. En daarin zijn drie hoofdsteden belangrijk, behalve in Amerika San Francisco waar het allemaal begonnen is in die beweging, heeft ze in Amsterdam in Nederland dat ze zodanig aangeslagen dat de hippiebeweging ook in Den Haag een rol ging spelen en ook in Utrecht met name en Amsterdam. Ik neem aan dat we hier in de Amsterdamse cultuur zijn en ik zie ook een heleboel Mensen van boven de 50, 60, misschien zelfs 70. Ik ben 83. Inmiddels moet ik u teleurstellen dat Amsterdam niet de hoofdrol speelde in de hippiebeweging. In, maar behalve dan dat ik moet noemen de naam Roel van Duin, die de echte superprovo is geweest hier in ons land. Provo is vooraf gegaan aan de hippiebeweging, heeft Utrecht die rol overgenomen in, met betrekking tot de muziekcultuur. En daar ben ik, toen ik in Den Haag ging studeren in Utrecht, toevalligerwijs, niet helemaal toevallig, in aanraking gekomen met een deel van de Provo-beweging... Die in Amsterdam is begonnen, maar met muziekcultuur werd overgenomen door een Deventer-man. Een man uit Deventer. En dat was Bunk Bessels. Die naam die is hier in Hippieland heilig geworden. In het boek kunt u dat allemaal nalezen: in het boek van Petsrik. Hoe hij toevalligerwijs in Londen terechtkwam als. Kunstschilder. En daar een happening meemaakte. Zo heette dat vroeger, zoals u ongetwijfeld zult weten nog. Een happening in het Alexandra Palace. En daar werd een nachtelijk feest gehouden, de 14 Technical Dream. The 14 Hour Technical Dream. Een prachtige naam. Ik kom daar straks later nog op terug, op die prachtige namen die toen verzonnen werden. Op, mag ik jou heel even onderbreken? Gaat u gang. Ik wil namelijk nog heel even een stapje terugnemen. Want um, uh, het is natuurlijk zo, die organisatie uh, uh, van die flights... Uh, die komt uh, uh, terecht uiteindelijk bij een groep jongeren... Uh, die ook door Provo zijn geïnspireerd. En um, dat is de groep Volte. Uh, en die naam die is afgeleid van Revolte... En uh, een andere verklaring voor die naam is dat Volte het tegenovergestelde is van leegte. En uh, in 1966 ontstaat dus die Provo-beweging Volte in Utrecht. Inderdaad, uh, naar aanleiding van wat Rob al zei, uh, in reactie op de Provo-beweging die hier in Amsterdam ontstaat. En uh, door heel het land ontstaan eigenlijk Provo-bewegingen. Uh, zo ook in Den Haag, uh, waar Rob bij betrokken was bij de groep links. In Utrecht raakt hij betrokken bij de groep Volte en um, ik ben wel even benieuwd op uh, voordat we naar de popfestivals gaan, um, want waar hield die groep Volte zich in die beginperiode mee bezig? Volte was een onderdeel van de Provo beweging in heel Nederland. Die hield zich bezig, ja lach niet, met de gekooide ambtenaar. Dat was een toevallig beeldje Vraag me niet wat een gekooide ambtenaar is, maar misschien kunt u een fantasie beleven. Is een soort aftreksel van het lievertje in Amsterdam. Wat zegt u? Oh. Waar Volte zich onder andere mee bezig was. was net als in Amsterdam met het uitgeven van een blaadje. In Amsterdam was dat het blaadje Provo, dat langwerpige, vormgegeven blaadje. En in Den Haag was dat het blad links en in Utrecht was dat het blad Volte. En ik had, vraag me niet hoe en waarom, de neiging om daar wel eens wat in te schrijven, omdat ik me verwant voelde met die hele Provo-beweging, die later een hippie-beweging en een kabouterbeweging, et cetera. Is geweest. Dat volschrijven van die blaadjes was een communicatiemiddel waar u zich nu geen voorstelling meer kan maken, omdat de mobieltjes het suprematiebeleving is van de communicatie vandaag de dag. Is er een antwoord op je vraag? Dat is zeker een antwoord uh, op, mijn, uh, op mijn vraag. Um, ik hoorde enige, uh, een, een tegenstem toen uh, het lievertje werd vergeleken met het ambtenaartje. Um, het is zo... Uh, omgekeerd. Het, het, ja, omgekeerd. Het, uh, het lievertje, dat was natuurlijk het symbool... Dat werd op een gegeven moment het symbool van de beweging hier... Uh, tegen het consumentisme, et cetera, et cetera. En iedere stad die uh, zocht naar zijn eigen symbolen uh, om daar... Uh, aan datzelfde sentiment uiting te geven. En in Utrecht was dat het ambtenaarje. Um, en de gekooide ambtenaar inderdaad was een beeldje uh, uh, dus van een, uh, uh, een ambtenaar... Uh, die uh, aan, een, uh, aan een soort schrijfstafel stond en uh, met een kooi eromheen. Uh, vandaar het gekooide ambtenaarje En dat werd eigenlijk een plek waar de, waar de Utrechtse provo's uh, samenkwamen. En een happening gaven. En een happening is niks anders dan een gebeurtenis... waarin mensen feest vieren met... Muziek en dans. Iets, ja, iets dergelijks. Ze combineren, dat kan allerlei vormen kan dat aannemen, inderdaad. En het leuke aan een happening is dat iedereen eraan kan deelnemen. Dus en, als jij uh, aankomt bij een happening en uh, je weet er helemaal niks van, je kan er zo instappen en mee gaan doen, eigenlijk. En vergeet u de dichtkunst niet. We hebben hier nog een, een mevrouw. die daar jarenlang een relatie mee had met Johnny van Doorn. Die heeft diepe indruk gemaakt. Ook in Utrecht, omdat hij op de flight de prachtigste poëtische en prozaïsche woorden uiten. Onder andere, dat zal ik mijn leven niet meer vergeten. Kom toch eens klaar, klootzak! Um, ja, we hadden het net al over Bunk Bessels. Uh, bunk Bessels, dat is um, degene die met het... Bunk Bessels, de, Bunk Bessels is degene die uh, met het idee voor de flight uh, uh, naar Utrecht komt. Uh, dan is nog niet duidelijk dat het Flight to Loners Paradise gaat heten. Maar hij maakt inderdaad in Londen de 14-hour Technicolor Dream mee. Eh? En um, hij komt uh, terug naar uh, Utrecht met een idee... En dat vertelt hij in uh, dat idee. Dat vertelt hij heel enthousiast in uh, uh, de stamkroeg van de Utrechtse Provo Beweging. En die stamkroeg, dat is de Trechter. En wat vertelde hij daar precies op? De Trechter, als hier Reinders geweest is op de Leidseplein, die zei eigenlijk maar één ding. Hij was beperkt van woorden en veel van schilderen. Dat gaan wij hier ook doen. Dat was zijn motto. En dat heeft hij voltooid met de Fly to Lowlands Paradise. 1. In 67 was dat. Er kwam er nog één in 68. En wat betekende dat? Een nacht lang. Seks, drugs en rock and roll. Love, peace, and pleasure. En be stoned. Dat wilde zeggen muziek luisteren, dansen... daar kwam niet veel van terecht. De meesten zaten stoned op de grond... te roken en te blowen... bij die eerste flight. Maar de nadruk lag uiteraard... op de muziek. En dat overdreefde iets... want soms waren er... in de hallen... van de jaarbeurs... waar wij dat deden en mochten doen... van de gemeente Utrecht... en daar subsidie voor kregen... niet alleen... Muziek beleven, maar ook op drie podia tegelijk af en toe. En dat uh, hebben we daarna nooit meer gedaan op de tweede flight. Maar het was hoofdzakelijk muziek met de bedoeling om ook internationaal de muziek te verenigen in wat ik zo even zei, love, peace and pleasure. Um... Ja, en uh, dat was dus in november 1967, de eerste flight. Maar een paar maanden daarvoor, Yvonne die stipt het al even aan, vond hier in Amsterdam al hai in de rij plaats. En dat was een evenement dat in de, de oude rij plaatsvond, tussen 8 uur s avonds en 12 uur s nachts. Wat hebben jullie daar in Utrecht van meegekregen? Hebben jullie daar in Utrecht ook wat van meegekregen? Van wat er gebeurde in Amsterdam bij haai in de rij? Of heeft dat niet zo'n grote rol gespeeld? Amsterdam was ook bezig met diezelfde gedachten. En de haai in de raai, wat je bedoelde, was een beperkte vorm. Maar was nog niet uitgegroeid tot een nacht lang, tot in de morgen, de volgende dag. Feestsferen met mensen die ook nog bloden, wat er toen nog niet te vergelijken is met nu. Maar als je me vraagt, wat heb ik daarvan meegekregen achteraf... Vrij relaxed, om niet te zeggen een beetje. Uh, nou, niet relaxed, maar saai ook nog. zelfs. Ja. En ik, ik hoor gelachen en dat kan bevestigd worden. Het was ja. vrij relaxed. Laten we, het zo, laten we het daarop houden. Ja. Want uh, daar, daar zal ik verder ook uh, dan niet verder op ingaan. Maar in het boek zijn daar inderdaad wat voorbeelden van te vinden. over hoe sloom en relaxed het er wel niet aan toe ging. op die eerste popfestivals. Uh, want je moet nog niet denken aan uh, hele hordes uitbundig dansende jongeren. Uh, zo ging dat nog niet in 1967. Um, maar dat uh, veranderde al snel. Um, ja, Rob, um, wat eigenlijk wel heel bijzonder was. Um, en uh, High in the rij, dat werd bedacht door twee ambtenaren. Uh, Jelle Herfst en uh, uh, meneer Wiedeman. Zijn voornaam is me heel even ontschoten. Uh, in Utrecht komt het initiatief echt vanuit de jongeren zelf. Yes. Ja. En uh, wat wel nodig is, is dat er subsidie komt. Want uh, ja, het, het kost natuurlijk allemaal veel geld om al die bands te betalen... om de jaarbeurs te betalen, waar dus die eerste flight en ook die tweede plaats zou gaan vinden... Um, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen, dat jullie, dat jullie zo'n bulk aan subsidie kregen van de gemeente? We wisten dat het iets te maken zou hebben met bijzondere wetten. En bijzondere wetten is een organisatie van gemeentebesturen die regelt het drankgebruik, het toilettenbezoek, de sanitaire voorzieningen, veiligheid. Evenementen is een aparte afdeling van de gemeente. En die konden niet heen om de rol die ik ging vervullen in die flight-organisatie... ...namelijk het schrijven van heldere, slimme subsidieaanvragen... ...omdat wij als amateurs, studenten, jongeren, scholieren... ...die mee gingen doen bij de organisatie van het aantrekken van bands in een beperkte ruimte... ...waar ongeveer zeven, 8.000 mensen ongeveer terecht konden om de gemeente zover te krijgen de vergunningen te verlenen. En dat is ons gelukt. En waarom is ons dat gelukt? Omdat met name, en dat wil ik echt noemen, het CDA, wat nog steeds bestaat, omging. Want die hadden samen met de Partij van de Arbeid een meerderheid in de gemeenteraad, samen met de VVD, dat drietal, wat nog steeds na, na 70, 80 jaar domineert in onze politiek vandaag de dag, die waren om, die CDA's. En waarom gingen ze om? Omdat ze de indruk kregen dat het wel mee zou vallen met die opstandige jeugd. CDA was het toen nog niet, maar het waren de christelijke partijen inderdaad. Die, uh, Sorry, uh, ja, ja het waren toen heten ze nog de katholieken en de protestanten en de vrijwillig vrijgevochten uh, hervormden. Uiteraard. 24 en 25 november 1967 vindt in Utrecht het eerste nachtvullende popfestival van Nederland plaats. Nederland plaats, Nederland plaats. En dat is A Flight to Lowland's Paradise. De um, line-up, meer dan 50 bands. Uh, Nederlandse bands met name, maar ook bands uit Engeland, uit België. Uh, Japanse kunstenaars, uh, waaronder de later wereldberoemde Yayoi Kusama. Uh, ja, hoe, hoe hebben jullie dat programma samengesteld? Het was, het was zo ja. divers. Dat is een volgende vraag die wordt als volgt beantwoord. In Utrecht ging Bunk Bessels vriendschap aan met Jaap van der Klomp. En Jaap van der Klomp... ...was een reeds gepokte en gemazelde jazzliefhebber... ...die samen met de eigenaar van Café de Trechter... ...een bondje sloot en vanuit de jazzscene de popbands kon contracteren. En dat waren hoofdzakelijk Nederlandse bands... ...en in de tweede flight bouwde hij dat uit samen met, met Bunk en de Trechter tot internationale grootheden, waar we het dan nog over zullen hebben. En wat was jouw rol tijdens die eerste flight? Nadat ik de, de, de goede brieven had geschreven en de subsidies, garanties, bedragen had binnengekregen, heb ik me beperkt tot de rol van veiligheid voor het publiek, bewaking van nooduitgangen, et cetera, samen met de jaarbeursdirectie die de eigenaar was van... En nog is van de zaalruimtes. En die eerste flight. hoe heb jij die ervaren? Nou, dat wat viel wat op al, voor jou? Dat heb ik al Dat heb je al een beetje gezegd, hè? Nog, nog wat aan te vullen? Het of? motto was love, peace, pleasure and be stoned. Het succes van die eerste flight. leidt tot de oprichting van een jongerencentrum in Utrecht. Voor en door jongeren, zoals... Iets eerder, ook hier in Amsterdam, heeft plaatsgevonden, namelijk Fantasio en Paradiso. Uh, niet veel later volgt Utrecht dus, en dat wordt het casino. En uh, jij was daar ook bij betrokken, uh, Rob, bij uh, de oprichting van het casino. En uh, dan wil ik diezelfde vraag eigenlijk daarvoor stellen. Welke rol heb jij gespeeld bij de oprichting van het casino en wat vond daar zo wel plaats? Nou, het, het ligt dus voor de hand dat ik dan in bestuurlijke kringen verantwoordelijkheid neem... zoals dat tegenwoordig heet. En niet wegloop voor die verantwoordelijkheid. En in het bestuur terechtkwam van de zichting Casino en Raadskelder. U weet waar de Raadskelder is, die is onder het stadhuis. Een soort politiek café. Het casino stond... stond die is er niet meer. Is naast het politiebureau op het paardenveld in Utrecht. We waren buren. En dat heette vroeger het Oranjehuis. En dat was een buurtcentrum voor Wijk C. U weet wat Wijk C is. Dat is een bekende wijk waar ook vroeger veel commerciële seks werd bedreven. En een arbeiderswijk met een markt. En dat is allemaal. ...in de uitlopers van Hoogkaterijnen gesloopt. En Bunk Bessels had als dank van de gemeente... ...voor de rustige afloop van de eerste flight... ...en daarna van de tweede flight... ...het casino in exploitatie gegeven... ...om daar jongere bandjes die dus opkwamen... ...de gelegenheid te geven het oude... Huis, om te bouwen tot het casino. En dan wou ik nog één ding zeggen over dat casino. Dat zag er toen het nog bestond. U kunt het na zien in het boek... wat prachtige foto's oplevert. Deze hele scene wat betreft monumentale vormgeving... zoals dat in kunstigingen wel heet. Dat dat op het casino leek. Want zoals bij de eerste flight... Er minstens 200 vrijwilligers toestroomden in mijn kaartenbak. om de veiligheid en de orde te, be te bewaken. Zo was dat bij de tweede vaart, hetzelfde. En kwamen er ook kunstschilders, dichters, muzici mee helpen met het vormgeven van nieuwe locaties. om daar te kunnen ja, optreden. Een enoverende tijd. Zeker. En een hele interessante tijd. Vandaar dat hij er zo'n boek ook over volgeschreven krijgt. Want er gebeurde inderdaad een heleboel in een, in een paar jaar tijd. Uh, natuurlijk niet alleen in Utrecht, maar Amsterdam. En nou ja, zoals we al zeiden, Den Haag. Het, het gebeurt overal in Nederland en uh, in de westerse wereld eigenlijk. Ik ga je nog even helpen met de olievlekwerking die ontstond. De, de, de meest interessante resultaten die drukte zich uit in Rotterdam als vierde stad. Daar was in 1970 Kralingen, misschien weet u dat nog, Kralingen was het eerste hele grote duizenden mensen in de open lucht die daar ook met tentjes konden verblijven en meerdaagse muziek konden beleven. In Den Haag gebeurde datzelfde, want... Tussen flight 1 en flight 2 ontstond er door Haagse vrijwilligers... die toestroomden in ook de, het caféwezen en de ontmoetingsplaatsen... waar nu het paard van Troje nog een aannazaad van is. Daar ontstond, ik heb het moeten opschrijven om te kunnen onthouden hoe dat heette... een prachtige naam, daar speelde in de Houtrusthallen 1 en 2... ...twee houtershalen, werd georganiseerd door Arras en Armand Perrenet. ...de First Holiness kids Garden for the Liberation of Love and Peace in Colors. Ik wil dat nog een keer zeggen. The First Holiness kids Garden for the Liberation of Love, Peace and in Colors. De 60s in een notendop, zeg maar... Um, jij was daar inderdaad bij betrokken, dat weet ik. Um, ik heb er geadviseerd. Jij hebt haar geadviseerd, ja. maar jij zat volgens mij destijds... Uh, het werd trouwens georganiseerd door uh, ja, ook zo'n uh, bijzonder uh, initiatief in Den Haag. En dat heette La Hoblo Blue. Ho en dat komt van Laat honderd bloemen bloeien. En dat is een uitspraak van Mao. En um, daar was, zat eigenlijk verder niet zo'n hele grote gedachte achter, behalve het provoceren. En alleen al vanwege die naam werden ze dus in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten, bijvoorbeeld. Um, Rob, één hele leuke anekdote uit die Haagse bijeenkomst in 68, was het tussen 67 en 68. En dat, dat hangt samen met de seksualiteitsbeleving van toen. Als je die vergelijkt met nu, ik wil er verder niet op ingaan, maar toen. hadden wij net als bij de flights. hadden wij naakte danseressen. Oh, oh, oh, wat is dat erg? Ik, ik, ik denk dan aan Coat and Bie. Oh, oh, oh, wat is dat erg? Waarom was dat erg? Omdat je een borst zag, of een navel. ...of een andere tepel. Dus wat deed de politie? Die had daar reuk van... ...figuurlijk gesproken in Den Haag... ...en verbood de zogenaamde... ...levende objectenshow. Dan moet je niet bij mij wezen... ...want ik had tevens de mogelijkheid... ...om in de regie wat op te roepen... ...zoals we nu nog gebruik maken... ...van microfoons... Dus ik kon op een gegeven ogenblik als adviseur van de leiding van de Holiness First garden, kon garden melden dat de levende objecten-show niet in zaal 1 zou plaatsvinden, maar in zaal 2. Dat had tot gevolg dat de politie in verwarring raakte en niemand heeft gearresteerd. Um. Ja, eerste flight, tweede flight, eh, 1967, 1968, eh, je zou zeggen, dan komt er nog eentje in 1969, waarom niet? Wij waren als vrijwilligers, ik studeerde in psychologie in Utrecht, sociale psychologie, overigens tot op de dag van vandaag, want ik ben een aanhanger van education permanente, wat was de vraag ook alweer? Oh ja, waarom we ophielden. Wij hadden wel wat anders te doen dan alleen maar provo spelen of de hippie uit de hangen of de kabouter zijn. Dat was de derde fase en wat is nu de fase? Leefbaar Amsterdam, leefbaar Utrecht, leefbaar Den Haag. Ik moet u bekennen, ik ben wel geschrokken van al die vliegtuigen die hier overkomen. Zo leefbaar is het niet meer in dit land. Voldoende beantwoord, meneer Vraag. Uh, nou, waarom er nooit een derde editie is georganiseerd? De derde. Waarom die er niet is gekomen in 1969? Wij waren dood en doodmoe. De commercie kon het beter. Wij vrijwilligers... De vraag is waarom er nooit een derde editie is georganiseerd in 1969. Ja, dat heb ik al beantwoord. Wij waren dood en moe als vrijwilligers en amateurs om dat vol te houden. We worden ook een dagje ouder, toen al. En wij hadden andere beroepen. Wij waren kunstschilder, wij waren sociaalpsycholoog of wij hadden rechten gestudeerd. En dan heb je een, op een gegeven ogenblik te erkennen dat we op het verkeerde spoor zaten om... Muziek en concerten als een soort concertgebouw te organiseren. Ik ben zelf een amateurmuzikus, ik speel viool. En dat kan ik net naast mijn studie doen of mijn werk. Ik ben qua werk managementopleider geworden bij, bij KPN. Wat zeg je? Ja. RTL nam ons over, ja. Ik, ik, wil, ik, oh, wil, het hier, ik wil het hierbij even laten. Ja, ja, ja. Ja? Um, Heel goed, mevrouw. Ja. Vraag uit de zaal, kunt u later stellen. Ja. Hij is uh, straks hier, um, hier te, uh, te spreken. Mojo, uh, Mojo neemt het over. Ik wil, ik wil even afsluiten met een, uh, met een vraag over het huidige Lowlands Festival. Want um, in 1993 uh, ontstaat er ineens een initiatief van een uh, ja, commerciële partij... Uh, die uh, een... ...festival gaat organiseren in Bidding, Biddinghuizen, eigenlijk in the middle of nowhere. Um, en dat noemen zij A Camping Flight to Lowlands Paradise. Um, nou zit daar een hele geschiedenis aan vast, die kunt u in het boek lezen. Maar waar ik wel even benieuwd naar ben, Rob... Um, ...zie jij het huidige Lowlands Festival als iets dat verbonden is met de flights uit de jaren 60? En zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Het voordeel van die commercie is dat ze in, de, in het kapitalistische stelsel een aantal regels hebben afgesproken ten aanzien van auteursrechten, ten aanzien van privacy en andere eerlijkheidsbevorderende maatregelen. Een van die maatregelen is dat Bung Bessels heeft samen met andere Utrechtenaren de naam Flight to Lowlands Paradise bedacht. De huidige oprichters in 1993 van de Lowlands in Biddinghuizen momenteel tot op de dag van vandaag heeft dat ernstig genomen. En die hebben uiteindelijk vrijwillig de naam laten vastleggen en Bung Bessels daarvoor een beperkte vergoeding gegeven. Dat is één. Twee is dat ze daar tevens aan verbonden hebben, en dat is Mojo onder andere, dat ze de oorspronkelijke bedoeling van die mooie gedachte die in Utrecht is ontstaan, naar aanleiding van Londen en naar aanleiding van San Francisco, te handhaven. En dat handhaven van die mooie gedachte is niet alleen de komische wijze waarop ik de love, de peace, de pleasure, de seks, drugs en rock roll heb gevolgd, maar ook enige lijden, Liefdadigheidsdoelstellingen. Dus de, de, kijk, ieder, iedere rijke cultuur heeft de neiging om goede bedoelingen te ondersteunen en te bevorderen. Om de scherpe kantjes van het kapitalisme af, af, te, af te schaven. En als u dus op Biddingenhuizen komt en u ziet daar. ...de seksualiteitsvoorlichting van de NVSH of andere organisaties... ...die bezig zijn met het verkopen van lucifers voor de Afrikaanse kinderen... ...die omkomen van de honger. Tegenwoordig is dat Soudaan. Dan willen ze die handhaven, die gedachten. En dat is de kern van het huidige biddinghuizen, bidding internationaliseren massificatie, grotere aantallen. Als je van de ene kant naar de andere kant moet je bewegen... dan ben je dus de twee uur bezig. Zo groot is dat terrein op Binnenhuizen in in, in in free nowhere. En dat is de kern van huidige continuïsering van het cultuurgebeuren. Dankjewel. Rob van Gemert, mede-organisator van de eerste en tweede flight to Lowlands Paradise. Ja, dat was in 1967 en 68 dus. Um, ik heb dus dit boek daarover geschreven, meer dan 40 mensen geïnterviewd. Ik heb er zes jaar over gedaan. Er zit behoorlijk wat uh, onderzoek achter. En ik heb het ook met veel plezier gedaan. Ik heb er heel veel hele interessante mensen door leren kennen, waaronder Rob. Um, maar um, naast dat boek um, uh, uh, heb ik ook iets anders. Dat boek is uiteraard te koop zometeen en dat kan ik signeren. Je kunt het ook de rob laten signeren. Um, maar ik heb ook nog iets anders bij me. Um, er werden natuurlijk posters gemaakt ook in die periode. En dat zijn allemaal, ja, ik ben zelf helemaal weg van posters uit die tijd. Um, je, oh. je ziet er hier eentje hangen. Um, dit is een poster van de eerste Flight to Lowlands Paradise... En uh, 1967 gemaakt door Jan de Haas. Um, ik heb toestemming van de oorspronkelijke makers gekregen. Ze leven allebei nog. Ik laat zo nummer twee nog even zien. Om die te herdrukken. Eén uh, keer. Ik heb uh, 100 exemplaren van iedere poster kunnen laten herdrukken. Uh, daar blijft het ook bij. En 35 van die exemplaren zijn ook gesigneerd door de oorspronkelijke makers... die nu allebei in de 80 zijn... Um, dus die posters die zijn naast het boek ook te koop zometeen. U kunt ook pinnen. Ja, ik, kapitalisme. Dat, uh, even kijken. En uh, ik zal nog even die tweede poster laten zien. ...van zo'n twee fantastische optredens uh, kunt u, u even aanschaffen als u dat wilt natuurlijk. En als u het niet wilt, zou ik dat nog doen. Um... En um, ja, wij gaan uh, nu afsluiten. Um, en dat ga ik doen met een gedicht. En um, ik wil graag daarvoor uh, mijn goede vriend Patrick Bossink op het podium vragen... En het gedicht dat ik voor ga dragen, we hadden het al eventjes kort over Jimi Hendrix, die naar de tweede flight zou komen. Hij is er uiteindelijk niet geweest. Hoe dat zit kunt u lezen. Um, maar uh, wie er wel was, dat was Simon Vinkenoog. En Simon Vinkenoog had speciaal voor de gelegenheid dat Hendrix naar Utrecht kwam om daar op te treden, een gedicht geschreven. Maar Simon heeft dat gedicht daar nooit voor kunnen dragen, want... Jimmy uh, Jimi Hendrix die kwam niet. En uh, het is later een, een heel bekend gedicht geworden van hem. Um, wat hij ook in een hele uh, bijzondere uh, versie heeft uh, uitgegeven. Um, of althans uh, eigenlijk, of jezelf Spinvis uitgegeven. Want um, uh, het staat namelijk op de cd Ja. En uh, dat is eigenlijk een cd in samenwerking tussen Spinfish en Simon Vinkenoog. En daar heb ik ook wel een klein beetje inspiratie uitgehaald bij de, uh, bij de uitvoering die wij, uh, die wij nu gaan doen. Um, wat misschien ook nog wel leuk is uh, om te vertellen, um, ook Boudewijn de Groot, die heeft het op muziek gezet in 1969 als ik het goed heb. Dus het zwerft her en der rond. Ik ga deze even wegleggen. Een momentje alsjeblieft. Hallo? Hallo. Computers nooit aan beginnen. Ik wil nog wel even vertellen. Um, uh, het is Joep Bremmers uh, die mij hierop uh, gewezen heeft trouwens. Um, want ik was daar zelf niet van op de hoogte. Hij heeft mij op, erop gewezen dat dit uh, gedicht dus speciaal. Uh, eigenlijk voor, uh, voor de opkomst van Jimi Hendrix op de flight is geschreven. Ja. Uh, we gaan eventjes uh, pauze houden, terwijl dit wordt... Uh, en dan na de pauze komt het gedicht van Simon Vinkoog met Patrick Bakkenes en, en Patrick Bossink. En daarna Arjen Witte en Jaap Boots. Dus we doen het hele poëtische muzikale gedeelte na de pauze. Tot zo! Thank you.